En je kan dat vanaf woensdag beleven in de Schouwburg van Leuven, maar nu al in onze baar. Theater met Chris Lomme als Leni Rivenstaal. Een heel goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die Duitse cineasten speelden, spelen die nazi-propaganda maakten. En je doet dat samen met Simone Millsdochter. dochter. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Als Susan Sontag, de Amerikaanse Joodse schrijfster en filosoof. Twee vrouwen. Ze zitten hier mooi naast elkaar, Leni en Susan, die de morele kwesties van de 20e eeuw op tafel leggen. Dat wordt, dames en heren, live theater op uw radio. Hier zijn Chris Lomme en Simone Milsdochter. dochter. Waarom, waarom heeft u in Sudan alleen maar foto's genomen van de uitstervende rituelen van de noemen? Omdat ze gaan over puurheid, zuiverheid, het wezen van de mens, de dood, het leven, de schoonheid die erin besloten ligt. U had de Nuba allicht meer geholpen als u de oorlog in het land had aangeklaagd. Met uw camera, met uw stem, had u beelden kunnen maken die weer wereld rond waren gegaan. U had die oorlog in iedere huiskamer ter wereld binnengebracht. Misschien had u op die manier iets kunnen bijdragen. De geschiedenis op een goede manier kunnen keren. Ik ben geen oorlogsfotograaf. Voor hem heeft u het wel gedaan. Hoe bedoel je? In 1939 heeft u een maand lang de veldslag in Polen gefilmd. Ah. Dat verhaal. Ah. Dat, verhaal. dat was een vergissing. U was getuige van een massamoord op Joodse burgers in Konski. Ik heb geen één dode gezien in Polen. Geen soldaat, geen burger. Als dat waar is, dan is Leni Rieverstaal de enige... ...die geruime tijd aan het front is geweest zonder met de dood in aanraking te komen. Zij zo. Er zijn foto's van u. U huilt, u kijkt verschrikt, verrast naar... De mandaat. U bent niet alleen, ook andere omstanders kijken aangeslagen naar het geweld. Ik heb geroepen. Hou op, hou op. Noemen jullie zich Duitse soldaten? Het is een schande. Hou op, hou op. Ik ben beschaamd voor wat jullie hier doen. Haal dat wijf weg. Geef ze een pak slagen dat ze haar mond houdt. Een bal door haar lijf. Dat riepen ze. Naar weggerend. Ik heb uh, protest aangetekend bij de overste. Ik heb Hitler gevraagd om mij van mijn taak te ontlasten. U liegt. U heeft nog een hele maand lang beelden gemaakt pas daarna bent u gestopt. Jij hebt er geen idee van hoe het er in de oorlog aan toe gaat. Je hebt nooit een oorlog gekend. Amerikanen hebben nooit geleden, ze weten niet wat het is. Ik was in Sarajevo toen de bommen vielen om de mensen te helpen, om stelling in te nemen en u u was in Polen met uw beste mensen, cameralui, belichters, geluidsmannen met het nieuwste materiaal. Er was een eenheid speciaal voor u opgericht. Ik was misschien naïef. Mm. Ze noemden het een veldtocht. Mooi woord. Ik dacht dat het mogelijk was een mooie film te maken over de grootsheid van de oorlog. En dat was niet mogelijk. nee. Misschien hoeft u u niet de schoonheid te verfilmen, maar gewoon de waarheid. De waarheid valt niet te grijpen. Oeh. Ik krijg hier opnieuw dat beklemmende, bedrukkende gevoel dat ik had... ...tijdens het zien van de repetitie van Leni en Susan met Simone Meelsdochter en Chris Lomme... Chris, vertel maar eens meteen hoe het is om stem te geven, lichaam te geven aan Lenin Riefenstaal. Uh, heel dubbel. Je moet ze verdedigen en eigenlijk is het iemand die je niet echt volledig apprecieert. Het is een grote kineaste, een uh, ambitieuze grote dame die van alles gedaan heeft dat de moeite waard is. Maar ze heeft natuurlijk een hele tijd met Hitler meegehuld en dat is lastig om... De leugen die mm -hmm. ze vertelt ook in interviews. Altijd maar. Ik moet dubbel liegen. Ik ben actrice, dus je liegt, ja. Maar ik moet nu ook nog liegen, omdat ik lieg. Ja. <laughs> dus ja, het is een beetje. Maar het is zeer boeiend. En ik heb een, een fantastische collega en een goed, goed stuk. Dus wij proberen een beetje de mensen te interesseren om te zoeken naar. Niet clichématig altijd te oordelen en veroordelen. Probeer na te denken. Het gebeurt nog alle dagen dat mensen eigenlijk met een etiket lopen van dit is fout, dit is fout, versmeerlap. En dat probeer toch een beetje. Het gaat ook een beetje over begrip. Probeer het achterhalen hoe het komt dat iemand zoiets doet. En daar, laten we zeggen, niet zo a priori te zeggen. Probeer het menselijk te blijven. Ja. Simone, jij zet een keiharde Susan Sontag neer. Keiharde? Ja, dat vind ik wel, ja. Een oordeel. Jij, jij wijst haar op de leugens. Hoeveel nuances zit daar bij jou, bij begrip voor de vrouw Susan Sontag? Nou, Susan Sontag is uh, rechtlijnig ten, tegen Leni Rievenstijl. Ja. Zij legt de vergelijking natuurlijk met... De Nua-foto's en de Nazi-films: dat ze eigenlijk dezelfde waarden vertegenwoordigen als een preoccupatie met st sterkte, vitaliteit, uh, viriliteit. en dat alles wat ziek, zwak en misselijk is, niet bestaat in ja. deze wereld. En uh, komt ze zichzelf wel tegen, eigenlijk ook, hè? Zeker omdat zij ook met ziek, ziekte, zwakte en misselijkheid te maken heeft ja. uh, in haar eigen leven. Stijn, hoe komt het dat jij Leni en Susan tegenover elkaar plaatst? Hoe ben jij bij die twee vrouwen uitgekomen? Want jij hebt de tekst geschreven, jij tekent voor de regie bij ja. Braakland. Ik, um, ik wou een, een, een stuk schrijven voor Chris. en We zochten naar een interessante... Er wordt hier interessant Chris, een interessant personage. Even <laughs> we zochten naar een interessant personage en we kwamen eigenlijk heel snel bij, uh, bij Leni Riefenstaal uit. Uh, want behalve het feit dat ze uh, natuurlijk fout was in de oorlog, mm -hmm. zijn er wel veel uh, gelijkenissen met, uh, uh, met Chris Lomme. Chris Lomme, Leni Riefenstaal. Ja, uh, okay. ze, ze hoort dat niet zo graag, ze, maar, uh, maar die Leni Riefenstaal, uh, die was niet alleen bijzonder in de film, maar gewoon in het leven. Um, dus dat maakt haar ook een, een dubbele figuur. Je weet, je kent haar geschiedenis. Maar daarnaast is het een enorme boeiende figuur... die als ze ergens haar tanden inzet, niet meer loslaat. Is er herkenbaarheid, Chris? Zeer. <lacht> die, die vrouw ging, uh, ging bergbeklimmen toen ze uh, begin twintig was... Wat ongezien was in de jaren twintig, dat, een, dat een, ten eerste waren er ook al bijna geen mannelijke alpinisten, laat staan vrouwen die, uh, die zich Op aan berg beglimmen Op blote voeten, de alpen in. Um, en die ging diepzee duiken toen ze 98 jaar was. Ja, dus maar wat, wat, wat ik Chris Lomme tijdens de repetitie met haar benen heb zien doen... Ah. Wel voilà, is dus, dus dat, is, dat, is, dat is zo. Hè. Dus, uh, uh, Riefenstaal overleeft op haar 98 een helikoptercrash. Een normaal mens overleeft ongeacht zijn leeftijd nooit een helikoptercrash. Riefenstaal was 98 en, en die overleeft dat. Dus dat vond ik op zijn minst uh, spannend. En Chris is ook iemand die zo'n grote vitaliteit heeft, dus ik had zoiets van ja, dat, ik moet Chris die rol laten spelen. En dan, daar heeft ze een kluif aan. Maar wie zet je er dan tegenover? Ja. Um, Had ik maar één zo'n been? been yeah. <laughs> <laughs> Dat je bedoel je. ...loodrechte lucht in kan stoppen net naast je oor. Ze doet het, hè. Het is echt ja. waar, hè? <laughs> Ik koketteer daar een kijken. beetje mee, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik vind... <laughs> ja, ik ben een oud wijf, dat weet het kleinste kind. Hier stil Maar ik ben lenig. Ja, ik kan er ook niks aan doen. <laughs> <laughs> en ik, ik koketeer daar graag mee. Om te zeggen, hela jongens, doe iets aan uw lijf in plaats. Ja, punt. De ja. uh, voor de voorstelling en uh, voor de repetities hebben wij ook uh, een Chinese opwarmers. Ah. Trainers. Van <laughs> Is dat wishful thinking? <laughs> nee, dan zet je daar Simone naast, Stijn. Ja, um, dat was de vraag. Er, er uh, Riefenstaal wordt constant vergeleken met uh, Marlene Dietrich bijvoorbeeld. En dat vond ik niet zo interessant om er een andere diva naast te Naast te zetten. Uh, er wordt ook heel vaak geschreven over haar veel jongere minnaar die ze heeft gehad. Riefenstaal is 101 geworden. Um, Nog parallellen met het echte leven, Chris? Oh, ja, leven haar haar uh, minnaar was, uh, denk ik, ongeveer 40 jaar jonger. Uh, dus ze was, was een, heel, een heel eind jonger, maar dat vond ik ook niet interessant. Ja. Maar toen kwam ik op, um, op een artikel dat Susan Zontaak geschreven heeft over het werk van Riefenstaal. Um, in, 1974 kwam, in 1974 kwam Riefenstaal uit met een nieuw fotoboek over Afrikaanse stammen. Oh, waar boek. ze gefotografeerd had. Prachtige foto's. Het was een beetje de rehabilitatie van Riefenstaal. Ze werd in heel de wereld terug opgevoerd als een grote kunstenares. Um, en toen kwam uh, Susan Zontaak en die schreef wat Simone net zei. van Ja, maar het is nog altijd hetzelfde. Ze doen nog altijd hetzelfde. Mannelijke kracht, leiderschap... Uh, discipline, volharding. Alle waarden die ze heeft verheerlijkt onder de nazi's, verheerlijkt ze nu bij de Nuba. Dus wat is het verschil? Mm -hmm. En plots was het gedaan met de, de comeback van Leni Riefenstaal. En was ze terug de verguisde vrouw. Uh, en dat vond ik al, al interessanter om theater over te maken. Zeker. Dan. En dan krijg je daar beelden bij van Walter Verdaan die ook prachtig zijn. Goed, we gaan nu ook beelden zien. Blijf nog even allemaal gezellig. Want we krijgen nog één enkele keer helemaal live van In het Mas Muziek.